Ze scrollen door het donker, regels zonder stem Verhalen zonder vragen, waar niemand zegt wat echt is Maar ergens in de stad gaat een stille klik omhoog Een plek die niet verkoopt, maar gewoon vertelt wat er gebeurt En laat update.nl Iedereen voelt het al zo lang We worden blind gemaakt door ruis, Maar één vonk is genoeg Om het hele land te laten zien Wat ze altijd al voelden Dit is waar het licht begint Waar worden geen maskers dragen Waar nieuws weer van mensen wordt Laat het land ontwaken Ze dachten dat je stil zou blijven Dat je in de schaduw zou verdwijnen Maar jij bouwde stenen van code Lijn na lijn, tot het een thuis werd Voor iedereen die genoeg had Van fluisterende belangen en nu kijkt de stad omhoog, want iemand durft het te beginnen. Geen macht kan nog verbergen wat een eerlijk plafond ziet. Dit is waar het licht begint, waar worden geen maskers dragen, waar nieuws weer van mensen wordt. Jij stond daar, jij liet het land ontwaken, laatste tijd. Vandaag. vandaag begint het, vandaag begint het hier.